Vijf uur. Jan van der Putten met het NOS Journaal. Nederland neemt zes migranten op van het schip van Sea-Watch... op de Middellandse Zee. Aan boord zijn 32 mensen uit verschillende Afrikaanse landen. Ze worden over acht Europese landen verdeeld. Staatssecretaris Harbers, die migratie in zijn portefeuille heeft... zegt dat Nederland de zes puur om humanitaire redenen opneemt... maar dat dat de volgende keer niet meer gebeurt. De politie heeft in Den Haag vier betogers opgepakt bij de ambassade van Iran. Ze probeerden over het hek te klimmen. Gisteren werd bekend dat Iran hoogstwaarschijnlijk achter de moord zat op twee Iraniërs in Nederland in 2015 en 2017. Een van de arrestanten vanmiddag is de zoon van een man die in 2017 in Den Haag werd geliquideerd. De broer van kroongetuige Nabil B was doodsbang dat hij uit wraak zou worden vermoord. Het parool concludeert dat uit WhatsApp-berichten die de broer stuurde. Nabil B. is kroongetuige in de zaak tegen Ridouan T., die het brein zou zijn achter veel liquidaties in de onderwereld. De broer van de kroongetuige werd twee jaar geleden in zijn eigen bedrijf doodgeschoten. RTL Nieuws heeft beelden in handen van terroristen die training krijgen in Weert in Limburg. Te zien is dat ze trainen met kalasjnikovs en bomvesten. De beelden zijn gemaakt door undercover-agenten van de politie. In totaal zeven verdachten werden in september gearresteerd. Duitsland levert een terreurverdachte uit Rotterdam volgende week uit aan Nederland. Eind vorig jaar werd hij gearresteerd in Mainz. Dezelfde dag werden vier verdachten opgepakt in Rotterdam. Twee van hen zijn inmiddels vrijgelaten bij gebrek aan bewijs. Wat ze van plan zouden zijn geweest, is niet bekend. Het weer nog vanavond opklaringen en vannacht een graadje vorst. Morgen eerst droog, later regen of botregen... en in Zuid-Limburg kans op wat sneeuw. Het wordt morgen 2 tot 6 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. Het is niet een hele drukke avondspits in Noord-Holland. Maar toch staan er acht files. Een paar geven wat meer vertraging. De A1 Amsterdam Amersfoort tussen Blaricum en Baarn. Tien minuten extra door een kapotte truck. De A4 Amsterdam Den Haag. Een half uur in de dagelijkse file tussen Schiphol en Roelevarensveen. Op de A9 Amstelveen naar Alkmaar Den Helder. Tussen Akersloot en Heilo. Een kwartier vertraging, 4 kilometer. En de N208 Haarlem Velzen. Voor de aansluiting met de A22. Toch ook een kwartier extra. Op de N246 Beverwijk naar Westgrafdijk. Voor de aansluiting met de 244. 10 minuten geduld. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek.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 Friends I gave you my heart The story ends No happy ever after Now we're friends Wish upon a star If that might Station. Dat bij jou past. past. Met muziek. Kies het nieuws uit de regio. Jouw keuze. jouw keuze. ZFM. Ik heb dezelfde ogen. En ik krijg jouw trekken om mijn mond.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 I think that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 Sing up.